En Monaco dagenlang niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Vergoeding betalen als mensen aantoonbare financiële schade hebben geleden. De afgezette Egyptische president Morsi blijft nog zeker 15 dagen vastzitten. De autoriteiten doen onderzoek naar contacten die Morsi met Hamas zou hebben gehad. De terreurbeweging zou Morsi hebben geholpen bij zijn ontsnapping uit de gevangenis in januari 2011. En ook zou Morsi voor Hamas hebben gespioneerd. De moslimbroederschap en de partij van Morsi noemt de aanklachten ridicuul. Het slotevenement van de wereldjongerendagen in Rio de Janeiro wordt verplaatst. Het terrein is door de aanhoudende regen in een modderpoel veranderd. Nu worden de dagen zondag afgesloten op het strand van Copacabana. Paus Franciscus gaat voor in de mis die bijgewoond zal worden door zo'n anderhalf miljoen jongeren. Het weer het trekken lokaal stevige buien over het land, soms met onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon en met 29 graden is het broeierig warm. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. En de A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht West 2 kilometer aansluiten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs. De André is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ik heb begrepen dat jullie de zaterdag en zondag ook als werkdag beschouwen. Ja, zeker. Wel. Zeven dagen. <laughs> Maar ik ga geen zeven dagen in de week komen. Hallo ze. Nou, toch creatief opgelost? Ja, heel, heel mooi, heel goed. Welkom Zandvoort. En welkom Albert Jan. Goedemiddag Ruud. Goedemiddag Zandvoort. Ja jongens, het is niet zo'n mooie dag vandaag. Hè? Het is uh, jammer, er komt uh, zwaar uh, regenbuien aan. Ik heb net even buienraden zitten kijken. Nou, uh, als alles hier langskomt, dan hebben we nog het nodige water te goed. ik jullie wat, zou ik de emmertjes maar vast klaarzetten. Hè? Of zo. Ja, ik weet niet of je veel lekkage hebt en zo. Ik heb gehoord dat hier de zandvoort de straat nog wel eens onderlopen. Ik zou buiten gaan staan in een zwembroek. Ja. Heerlijk toch, die regen? Ja, dat is zalig man. <laughs> maar ja. Na al die hete. Ik heb mijn zwembroek niet meer. <laughs> Goed, maar in ieder geval hartelijk welkom bij VDROM. Een nieuwe aflevering van ZFM Lunch. Op deze vrijdag, de 26e juli 2013. Deze keer met Albert-Jan Vos als uh, gastpresentator. Als co-host, zal ik maar zeggen. Sidekick noemen, het ook wel. Sidekick noemen ze het ook ah, wel. Al, ja. Als je Oost... maar niet trapt. Nee, ik wacht zo zeggen. Ga je op zij schoppen dan. <laughs> Maar goed, maakt niet uit. Uh, Albert-Jan gaat uh, wat weer straks doen. En we gaan kijken of er nog leuke nieuwtjes te vinden zijn natuurlijk. Niet te en als het goed is, dan hebben we straks ook nog onze razende reporter Joop van Es met de weekagenda. Als het goed is hoor. Dat hoort u straks om half twee. Ja? Er is genoeg te doen in, in Rondom Zandvoort dit weekend, hoor. Ja, dat geloof ik. Het want barst het... weer van de evenementen. Kijk, dat is leuk. Die kermis is wel weg intussen. Nee, nee, nee. nee. Tot en met zondag. Oh, tot en met zondag. Tot en met zondag. Ik vind het een leuke kermis. Ik ben er van de week even overgelopen toevallig. Maar maandag of zo zijn wij er even overheen gelopen. Want ik vind kermissen soms wel eens leuk. Dus gewoon even kijken wat er staat en zo. Nou, er stond één ding, maar dan werd ik al misselijk door er alleen naar te kijken. Nee, Wat een verschrikkelijk ding. We hebben echt helemaal door elkaar gerusteld. Maar wat ik ook zo leuk vond, Albert jan er stond een echte ouderwetse rups. Ja. Dat vond ik zo leuk. Dat, dat echt zo'n ouderwets ding uit de jaren vijftig. Zo'n rups waar nog zo'n zo kap overheen ging. Dat gebruikte je vroeger altijd. Als je met een mooi meisje in de rups zat, gebruikte je die kap eroverheen. Gebruikte je om steeds te zoenen natuurlijk. Ja, dat kon doen. Ruud, ja, dat, Ruud, Ruud, Ja, dat mag toch. Tut, tut, tut, Ruud. Ja, <lacht> dat deed je gewoon in die tijd. Als dus die kap eroverheen ging, je zat er wel met een leuk meisje in die repstaan. En dat en klikte een beetje. Nou, dan gebruikte je dat om te zoenen. Want dan was je lekker, lekker overdekt en privé. Ha! Niemand zag het. Want webcams waren er toen nog niet. Dus... Uh... Maar dat kan me wel. En ik moest daar weer aan denken toen ik er langs liep voorbij dat ding. Uh, wat er stond. En ik vond het wel leuk. Echt zo'n ouderwet ding. Ik hou daar wel van trouwens. Vind ik veel leuker dan al die moderne dingen waar je... Ik zag zo'n ding dat je helemaal over de kop gedraaid... En, en, en weet ik het allemaal niet wat er met je gebeurde. Nou, volgens mij hou je geen darmen in je lijf. Verschrikkelijk, zeg. Ik zou er voor geen goud in. Al kreeg ik een miljoen ging ik er niet in. Maar goed, uh, we gaan lekker muziek draaien. We gaan lekker bezig zijn met... Uh... Met lunchje en zo. En uh, nou ja, lunchje Als iemand ons een broodje komt brengen, vinden we het goed hoor. Maar uh, wat is dat nou weer voor bedelar, Het Dat is maar een hint, hoor. Nou, ik zou dat moeten versieren, hè? gewoon Gewoon uh, mensen die ons lekker een broodje komen brengen zo, tijdens de lunch. Dat hebben wij wel verdiend als harde werkers. Mogen ze ook, mogen ze ook rechtstreeks in de uitzending, hè? Als ze een broodje brengen. Ja, ze mogen, dan mogen ze rechtstreeks in de uitzending. ja. Maar we gaan eerst even een tripje maken naar Boogie Wonderland. En Earth, Wind and Fire. Dansen maar. Kijk, muziek, Earth and the Fire. Swingt als een trein. Boogie Wonderland. Nou, ik zat even op bijraden te kijken. De officiële winstverwachting krijgt u natuurlijk straks om half 1. Maar ik zat zo even op bijraden te kijken. Nou, Zandvoort maak je borst maar nat. Want uh, rond half twee, twee uur dan. Uh, Poep, poep, poep, hoor. Dan komt er wat aan. Met, uh, met onweer en windstoten en hagelstenen, geloof ik. Als ik het ook nog goed heb. Dus ik zou zeggen... Uh, zet de emmertjes maar vast klaar of zo, weet ik veel. He? En eventuele afspraken afzeggen. Ja, blijf gewoon thuis jongens. Want het, het, er komt echt een, een heleboel uh, bende aan. Ik heb, al, ik heb al gezegd tegen al Albert-Jan. En uh, dan weet Anders laat het ook vast. Ik blijf in zandvoort zitten. Tot het wordt droog. Is. Dus, en het blijft regenen tot laat in de avond. hè, Ruud? Ja. ja, ja. <laughs> lokaal wel. Dus, lokaal blijft het uh, heel laat regenen. Ja. Ja. Dus, uh, nou, ik zeg het ook maar even tegen Hans later. Ja, Als ik om zes uur niet thuis ben, een beetje Marika, dan weet je waar ik uit. Dan regent het nog in Zandvoort. Dan regent het nog in Zandvoort. Zo is dat. En uh, um, zijn, zijn er eigenlijk veel Duitsers in, uh, in Zandvoort nu? Uh, Duits is bijna de voertaal. Voertaal? Ja. Oké. Okay. En de tweede plaats komt Nederlands. En dan Pools. En dan Pools. <laughs> Kort daarop gevolgd door Pols. Klopt. Ja, want ik, ik moest wel lachen. Want gisteren zat ik in de bus. En toen reden we langs de Haarlemmerstraat. Zo heet dat geloof ik. Haarlemmerstraat toch? Naar de Korslore straat ja. toe. Ja, dat heet Haarlemmerstraat. En er stond een aantal auto's geparkeerd. En er zat een, een dametje voor me in die bus. Een dame die zat voor mij in die bus. En die zat, kijk, Nederlands, Pols, Pols, Pols, Duits, Nederlands, Pols. Dan <laughs> nou, bedoelden ze dus alle, alle kentekens. Nou. Voor al alle, alle onze deutsche gästen, zeg ik dat goed of niet? Had je van, van de week ook al een verzoekje? Ja, ja voor al onze deutsche gästen, hier is Jan Schmid. Het ja. Ich bin da. Dat is nog een leuk liedje ook. Ik zit hier, denk aan dich. En vraag me wo du gerade bist. In welcher stad, in wessen arm.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 Du dürft es damals nicht wissen, doch ich werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist. Deutsche Hitparade. Mijn dame noemt hem Jan Schmid. De broer van. <laughs> ja, Jan Schmid, dus. Met Ich Bin Da. Dat is wat, ik vind het wel leuk, niet je trouwens? Is het klinkt, ja, klinkt, ja, klinkt, klinkt Klinkt goed. Klinkt dus super commercieel, maar het is, ja, ja, het is leuk. Ja, daar is Jan Schmid goed in natuurlijk. No. Alles wat hij gewoon zo aanraakt, dat verandert in goud op het ogenblik. Dat is niet te geloven. Behalve zijn vrouw dan. Nou, hij heeft zo'n goud vrouwtje hoor. Nou, nope. No, nope, wat een lekker ding. Poeh. Zou ik zo veertien dagen ruzie voor over hebben? <laughs> um, maar goed, wat wou ik zeggen? Um, jij had iets leuks uit de Spaanse Hitproject. Ja, ja, dat is leuk. Ik bedoel, tijdens op mijn, op mijn uitzending op Zandvoort op zaterdag. Uh, ja? ga ik altijd de, de Europese top 40s bij langs. En dan oh. plik, pluk ik de leukste liedjes daaruit. Oké. Okay. En uh, dit is een hele rustige, maar hij staat wel op nummer 1 in Spanje. In Spanje? En hij luistert naar de naam Dani Martin. En het nummer heet Cero. Quem mandamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca te wachten op de Nederlandse cover van dit Noord. Ja. Er is al vast wel weer een of andere... Ja. Je zit er alweer op te wachten hoor. Echt waar, een, een of andere Thomas Bergen of zo, zo'n zo figuur. Weet je wel, ja. zo'n zo, zo trots muziekfeest op het plein, uh, idiootje. Die dan gewoon dit weer gaat kufferen. Maar, um, nou ja, oké. Okay, uh, nee, dat uh, is een goed idee. Maar nou, een echte zomerhit, heb, ik bedoel, er zijn vele zomerhits gemaakt. Maar ja. de, de echte zomerhits zoals we vorig jaar hadden van Michel Telo, hij zei Pego. die heb ik nog niet gevonden. Nee. Maar die is er ook niet. Jawel, blijf zoeken. Blijf, ik blijf, blijf, zoeken. Zoeken. Ik. Ik blijf nou, zoeken. Ik zie niet zo wachten. Ik zie niet eerlijk gezegd helemaal niet zo te wachten op die zomerrit. Ach, het zal allemaal wel. Ik ben te oud voor Oh jee. Om het zonneveld te spreken. Ik hoor liever dit. Want dit hoor je nog maar zelden op de radio hoor. Dit is het nu. The old version from Johnny B. Goode. rol in zijn oervorm. Uh, veel, ik denk dat het een van de meest gecoverde liedjes ooit ever in de hele wereld is. Want iedereen die zichzelf een beetje kan noemt, speelt wel een keer Johnny B. Good. Dat uh, kan je wel. Maar dit was Chuck Berry uit uh, de uh, eind jaren 50, begin jaren 60. Chuck Berry, de grote inspirator natuurlijk voor de Rolling Stones. Die uh, uh, vooral in het begin hem aardig wisten te imiteren. Goed, uh, volgend plaatje, die ga ik even draaien voor een, uh, voor een goede, goede vriend van mijn... Uh, nou ja, goede vriend. Burgemeester van Beverwijk. <laughs> ja. Dat is een oud-standvoorde, toch? Ja, oké. Okay. En, en hij is gek op deze, op deze yes. band, dat weet ik. Nou, uh, Han, voor jou. <laughs> to us with Riding. Riding. 1969 was het een hit. Ja, 1969 was het een uh, hele grote hit voor, uh, voor de Bintangs, uh, dames en heren. Het is een leuke live-opname trouwens. En, uh, ja, de heren zijn nog steeds volop actief. Zij het al lang niet meer in de originele bezetting natuurlijk. Dat kan ook niet, want er zijn er al een paar niet meer onder ons, geloof ik. En bovendien uh, de Bintangs, daar hebben zoveel muzikanten in gespeeld. Uh, je kunt nauwelijks nog spreken van een originele bezetting. Maar het is wel nog steeds de oudste band van Nederland, hè? Oké. Okay. Ja, ze zijn al begonnen in 1961. Als een soort, als een soort indo zou ik maar zeggen. Zijn ze begonnen. En, en ja, een van de originele leden dat is Frank Rijenveld natuurlijk. Die doet het nog steeds. Die zit nog steeds. Hij heeft nu allemaal wel jonge mensen om zich heen. Maar, maar hij doet het dus nog steeds en hoe. En de man is ook al tegen de 70... of misschien zelfs wel in de 70. Dat weet ik niet. Um, in ieder geval, uh, de Bintangs uit Beverwijk natuurlijk. Uh, trots nog steeds. En het heet uh, Ride In On The L.N. Wat heb jij voor leuks? Nou, ik heb in het verloop van het programma kom ik ook nog even terug... op die oude bands van, uit uh, Nederland. Ja, maar nu heb ik een... Uh, oorspronkelijk geschreven door, uh, door Bruce Springsteen... volgens mij. Maar dit is een prachtige... uitvoering van niemand minder dan Cher. Walking in Memphis... Nee, dat is van dat is niet van de Blue Dat dacht ik al. Maar die heeft de ook. Ja. Nee, die heeft ze niet. in land of the delta blues,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 Gabriel played Memphis. Het origineel is van Mark Cohn. Dat, wordt het even, dat, dat is de originele versie ervan. En het is gewoon een schitterend nummer. Share in dit geval. Hoe heb je dat gevonden? Ja, al een geruime tijd geleden. Het is bijna een halve gospel, hè? Ja, daar gaat het ook over. Klopt. Het gaat over gospels. Het gaat ook een beetje over Elvis. En het gaat over Graceland. En alles wat die smerzij. zei. Walking in Memphis. Put on your blue sway shoes is natuurlijk duidelijk een verwijzing naar de heer Presley. Die, zoals u misschien weet, in Memphis woonde. Ja. Goed. Oké. Daar gaan we dan. We kijken eerst nog even terug naar gisteren, want gisteren scheen geregeld de zon, maar er waren ook wolkenvelden en hier en daar spetterde het wat. Aan het eind van de middag ontstond er boven het oosten van de regio een bui en deze bui trok naar het noorden. In Amsterdam-Noord werd daaruit 6 mm water opgevangen. Waaien deed het niet of nauwelijks en de temperatuur steeg overal in de regio naar zomerse 28 graden. Vandaag schijnt af en toe de zon... maar er komen ook pittige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling... met daarbij kans op hagel- en windstoten. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur stijgt naar maximaal 24 tot 25 graden aan zee... en naar 25 tot 27 graden elders in de regio. Vanavond en de komende nacht is het wisselend wolk en vooral in de nacht komt het weer tot buien. De kans op onweer is daarbij klein. De zwakke uh, veranderlijke wind krijgt een voorkeur van noordoost en de temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen draait het ook om flinke buien en daarbij is onweer heel goed mogelijk. De wind waait zwak uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar 26 graden aan zee en 27 graden in Kennemerland en halen we meer. ...naar graden 28, 27, 28 graden in de gebieden ten oosten van Schiphol. In de avond en nacht van de zondag gaat het buiigheid vrolijk door. De zwakke tot noordoostelijke wind draait naar zuid tot zuidwest... ...en neemt later in de nacht toe en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks de 20 graden. Zondag, en dat is wel belangrijk, want aan zondag hebben we een groot feest in Zandvoort en wel het Amsterdam Beach Festival. Zondag beginnen we wellicht nog met een bui, maar de rest van de dag blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait uit het zuidwesten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. Op het IJsselmeer en de temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden op de stranden en naar 24 graden elders in de regio. Na het weekend draait het maandag om regen- en onweersbuien. Dinsdag en woensdag lijken droogte te verlopen met flinke perioden met zon. En later in de week neemt de kans op buien weer toe. De wind waait uit de zuidwesthoek. En de temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 23. Woensdag tot en met vrijdag naar 25 tot 27 graden aan zee. En het is met 21 en 22 graden later iets minder warm. Tot zover het weer volgens Rico Schreuder. Ja, en dat is vandaag ook, dames en heren, voor zover u daar wezen moet. Het is vandaag ook de drukste dag op Schiphol. Dat u dat ook eventjes weet. Want er schijnen vandaag, of te gaan vandaag, heel erg veel mensen op vakantie. De eerste... De eerste, zeg maar, uh, uh, hoe heet dat, Ja, is redelijk zonnig verlopen. En, of rekening redelijk soepel verlopen. Dat begon al vanmorgen om vier uur, dat was de eerste piek. Dat is allemaal redelijk goed gegaan. En uh, het, uh, de tweede piek is zo'n beetje rond dit moment. Dus als u op Schiphol moet zijn, nou, houdt u er vooral rekening mee dat het behoorlijk druk is. Daar op Schiphol. Ja, zo is dat. Uh, wat wou ik nou doen? Oh ja, plaatje draaien. Dit is Jackie. Jacqueline van Griente heet ze origineel. En ze heeft een mooie leuke nieuwe plaat gemaakt. Beetje een topstarretje in de Nederlandse country scene. Living on a love song. Dat is een leuk liedje van uh, Jackie. En uh, Jackie, uh, ze schijnt ook laatst onderscheiden te zijn met een of andere... Uh ...countryprijs of zo. Uh, en het is uh, ja, een beetje... ...een beetje Ilse de Lange Achter. vind uh, vindt wel leuk. In ieder geval, het nummer heet... ...Living in a Love Zone. En, uh, oh ja, ik heb nog wat, wat andere korte nieuwtjes voor u... ...die misschien interessant zijn. Uh, de nieuwe schaatstempel heeft u gehoord. Die uh, gaat, komt volgens het NSF... ...en IOC en zo... Uh, ...komt dat uh, en, en de KNSB... ...in Almere. Nou is dat nog lang niet zeker... ...want ik hoorde ook alweer vertellen... ...dat ze dan gewoon helemaal geen eens geld hebben ervoor... Uh, Heerenveen heeft dat wel. En ik vind ook eigenlijk gewoon dat de schaatstempel daar wordt. En nergens anders. Almere heeft helemaal geen, uh, geen, geen schaatstraditie. Heerenveen heeft dat wel. En ik vind gewoon, en ik uh, denk heel veel andere Nederlanders ook... dat 3,5 gewoon de nationale schaatstempel dient te zijn. Verder uh, heeft meneer Vettel tijdens de training voor de uh, training van de Grand Prix... de snelste tijd gereden. Uh, drie Nederlanders zijn uh, in de voorselectie van voor de Vuelta gekomen en uh, Zabel, ook meneer Zabel... Uh, dreigt zijn baan te verliezen bij zijn ploeg door het dopingrapport... wat ook Jeroen Blijlevens zijn baan gekost heeft bij Belkin. Verder, uh, het salaris van uh, Kimi Räikkönen dat schrikt Red Bull totaal niet af. Dus uh, die zit voorlopig nog wel even goed. En uh, FC Utrecht is, uh, is verrassend onderuit gegaan in Europa... Ja, die moest de voorronde spelen. FC Utrecht heeft zich donderdagavond uh, geblameerd in uh, Europees verband. De ploeg van coach Jan Wouters werd in de tweede voorronde van de Europa League... uitgeschakeld door het nietige FC uh, Differdans... <lacht> Ja, die verdange 03. Nou, dat is uh, dan niet zo best voor FC Utrecht. Maar goed, ze zijn ook, zijn ook een hoop kwaliteitsspelers uh, kwijtgeraakt. Dus dan nou, bent u weer een klein beetje op het hoogte van, het, uh, van, het, uh, van dat recente sportnieuws. Enzo. En dit is wel een hele toepasselijke plaat op dit moment. Want het wordt aardig donker. Supertramp, it's raining again. Kijk. Het begint aardig donker te worden hoor. In de studio. Albert-Jan heeft de kaarsjes al aangestoken. Zo gezellig. Zo gezellig. Zo gezellig nu echt. <tomstitie> nou, van de, de laatste uh, LP. Of CD. Nee LP was het nog. Van Supertramp. Daarna uh, stop zei of althans uh, Roger Hodgkin ging eruit. En uh, Supertramp ging nog wel door. Maar ja, Rod Roger is toch wel een beetje het geluid. zal maar zeggen, samen met Rick Davis natuurlijk. Maar als dat weggaat, ja, dan is het toch niet meer de hele band zoals, het, zoals je dat van ze gewend bent. Supertramp. Hey, ja, um, nou ja, we hebben het toch over het weer, Albert. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is het leuke van live radio maken. Is dat je mooi kan inspelen op uh, het, ja, het weer. Hè? Op Zo, het weer, ja. Zoals jij net met Supertramp. Ja. Zo heb ik Chai Coltrane. Ja, een, uh, ja, donder en bliksem Donder en bliksem Maar dan thunder en lightning Ja, yeah, oké okay. Zo vind ik er één wel lekker. Goed. Maar laten nou, we het toch over de regen hebben... Toen de tijd de flipside van Paperback Writer. Een nummer dat uh, nooit op een LP terechtkwam. Uh, maar dat deden de Beatles natuurlijk wel vaker. Uh, gewoon singles apart en uh, niet op een LP. Dat vonden ze niet leuk tegenover de fans. Uh, als je dus een singeltje koopt en dan even later natuurlijk op een LP. Dat deden ze niet. Dit nummer heeft dus inderdaad nooit op een plaat gestaan. Ja, later pas. Best Masters of zo. Past masters of zo. Rain heette het. En nu we het toch over het weer hebben. En onweer ja. U hoort het dames en heren Het is al slecht weer hoor hier in de studio Oh ja Albert heeft de emmertjes al klaarstaan Nou deze duurt 7 minuten Dus daar halen we het nieuws wel mee Albert Het zijn de doors Schitterend Tot het nieuws en het weer van één uur Riders on the storm Kunnen wij aan de koffie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 is great.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 Het zevenjarige meisje Sofia, dat sinds woensdag vermist werd, is gezond teruggevonden. De politie vond haar in het huis van haar moeder in Amsterdam-Zuid. Het kind was onder toezicht gesteld en woonde bij een pleeggezin in Aalsmeer. Ze werd woensdag als vermist opgegeven en was voor het laatst gezien terwijl ze met een vrouw aan het praten was. Dat bleek haar moeder te zijn die haar had meegenomen. De vrouw is aangehouden. De vijfde dag van de Strand Zesdaagse is afgelast. Op de route van 29 kilometer van egmond naar kallanzoog is grote kans op noodweer. Volgens de Strand Zesdaagse is op het strand lopen met onweer niet verantwoord. De etappe wordt nu per bus afgelegd. De afgezette Egyptische president Morsi blijft nog zeker 15 dagen vastzitten vanwege nieuwe aanklachten tegen hem. De autoriteiten doen onderzoek naar contacten die Morsi met de Palestijnse groepering Hamas zou hebben gehad. Hamas zou Morsi hebben geholpen bij zijn ontsnapping uit de gevangenis in januari 2011. De moslimbroederschap, de partij van Morsi, noemt de aanklachten ridicul.